Ajax valt net buiten de top 20. De Amsterdammers verdienden in totaal 104 miljoen euro.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 veiligheidspersoneel op de vliegvelden van Düsseldorf en Keulenbon staakt vandaag. Daardoor moet er op de luchthavens rekening worden gehouden met vertragingen. De vakbond heeft het veiligheidspersoneel opgeroepen het werk rond deze tijd neer te leggen. De Duitse bond wil met de staking de druk opvoeren in de loononderhandelingen met de werkgevers. Vorige week vrijdag werd er om dezelfde reden gestaakt in Hamburg.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 Het weer nog brede opklaringen. Minimumtemperatuur min 15. Overdag zonnige periode, het blijft droog. Middagtemperatuur rond min 3. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Maar me pierde una een noche. ¿Por qué será la noche tan larga y alucinada y tan sola y tan desalmada si es solo, si es solo? Cuecas a la cueca, que es solo una larga noche. La noche debiera ser larga aurora, perfumada de avana y azulada. Una sabana bordada de rumores y de amor en su estrella de la mañana, invasora desvelada, de mi ventana cerrada, zama cueca, de mi ventana cerrada. Aurora que llega por la mañana, es solo larga corrisa que da la vuelta a la nada, Zama cueca, Zama cueca, que da la vuelta a la nada. lento, lento y largo, siempre lento, siempre dentro, dentro de una larga noche. Samacueca, Samacueca, me pierdo una larga noche y es solo una larga noche. Samacueca, Samacueca, de mi ventana cerrada, queda la vuelta. La ladada samacueca samacueca dentro de una larga noche dentro de una larga noche samacueca samacueca dentro de una larga noche geleden Toen liet ik je Spaanstalige muziek horen van uh, Estrella Morente. Dat was echt de uh, onvervalste uh, Spaanse flamingo. Dit was ook Spaans, maar dan weer van een uh, hele andere cultuur... Cultuur inderdaad, want daar komt zij vandaan. Kwam zij vandaan, moet ik zeggen, want uh, het is weer een tijdje geleden dat zij is overleden, namelijk in 1983. Deze Chabuca Granda, daar heb je naar geluisterd. En wat ze zong, dat heette Una Larga Noche. Welkom bij de Nacht, anders. Welkom bij de Nacht, anders. En zo onderhand kan ik ook gaan uh, zeggen: goedemorgen, allemaal. Ja, want er zijn al genoeg mensen actief op dit tijdstip. Daar dat, dat sta je af en toe niet bij stil. Maar denk eens even aan de, de visafslag bijvoorbeeld. De bloemenveiling, de groenteveiling mensen in de vrachtauto's, gaan, maar eens de weg op. Ik <lacht> kijk om je heen en je ziet genoeg uh, verkeer. Goedemorgen dus, de nacht in anders tot zes uur hier bij Radio 1... met muziek van Heinde en verre en van uh, alle genres en van alle tijden. En er is ook nog cabaret. Valt er nog wat te lachen deze nachtje? Zeker over een klein half uurtje, dan krijg je het leukste... uit spijkers met koppen van de afgelopen zaterdag. Maar nu eerst aandacht voor een uh, zangeres met een warme stem... En die warme stem die valt vanavond te beluisteren in Paradiso. Daar zal zij dan optreden. Amy Man. Van haar kwam een paar maanden geleden een heel leuk album uit onder de titel Charmer. En op dat album staat dit nummer Crazy Town. Amy Man, zoals ik al zei, ze staat vanavond op het podium van de grote zaal van Paradiso. En haar optreden wordt voorafgegaan door uh, een optreden van Ted Leo en de Pharmacists. Maar het is allemaal om Amy Man. Op dit moment zijn er een aantal aantrekkelijke televisieprogramma's. De Gouden Eeuw, de vastgoedfouder op zaterdagavond. Borgen. Vanavond ook trouwens op de televisie. En Shut on Location. Daar heb ik het al eerder over gehad. Deze nacht klinkt anders. Het programma wordt gepresenteerd door Tom Barman en aanstaande zondag. Dan gaat hij terug naar de locatie waar ooit Train Spotting werd opgenomen, de film Train Spotting. Die film die is destijds uitgebracht met een aantrekkelijke soundtrack... als je tenminste van pittige muziek hoort. houdt. En dit is thuis een voorbeeld van... naast artiesten als New Order kom je daar bijvoorbeeld ook Iggy Pop tegen... In zijn grote hit Lust for Life. Lust for Life, een van de vele songs voorkomend in die film Trainspotting... die dus als een soort andere teden weer wordt behandeld in Shot on Location. Tien voor acht aanstaande zondag op Nederland 2. Als je een beetje in het film geïnteresseerd bent, moet je die serie zeker bekijken. Je hoorde Eggie Pop dus met Lust for Life. Ja, een ander mooi nummer of lekker nummer uit die film... is natuurlijk ook Born Slippy van Underworld... Ik weet niet of ik daar nou nog eens een keer aan toe zal komen hier op Radio 1. Maar dit was in ieder geval uh, Iggy Pop met dat Lust for Life. En als ik dat hoor, dan moet ik ook altijd aan dit nummer denken. Er zit gewoon enige gelijkenis in. Alleen dit klinkt de schaafte. You can't have a love. Dit moeten ze volgens mij wel gemaakt hebben in die jaren 60. En deze was het, 66. De Januars and de Supremes. You Can't Hurry Love. Geproduceerd en geschreven door uh, het trio Holland. Dozier Holland. Aandacht voor uh, engelengezang, zo zou je dat kunnen noemen. Wat ik je nu laat horen. Eigen opname. Wil het dat varen archief? Dat is toch mooi? Dat is toch mooi? Daar heb ik niks mis mee, niks mis mee gezegd. Je hoorde Mr. en Mississippian, een jong, nieuw gezelschap. En die hebben elkaar leren kennen op de Herman Brood Academie. En die is te vinden in Utrecht. En. Je kan ze gaan zien, als je tenminste een kaartje hebt in uh, Tivoli morgenavond in Utrecht. En als je geen kaartje hebt, dan kan je ze vanavond al zien. Moet je naar de televisie kijken naar uh, De Wereld Draait Door. Daar zullen Mr. en Mississippi ook... Weliswaar, heel even te zien zijn. Maar wat ik je net heb laten horen, dat is een opname die eerder gisteren werd gemaakt. Dinsdagochtend bij het ochtendprogramma van Giel. Toen waren ze daar ook te gast. Mister en Mississippi. En je hoorde van de mensen het liedje Northern Sky. Mississippi, dat brengt mij dan ook weer bij New Orleans en Mississippi. Ik neem je mee naar de jaren 30, het eind van de jaren 30. Een krassende opname. Wel uh, een opname die de nodige musicaliteit in zich heeft. Ga luisteren naar de Red Fox Chasers. Heel apart. Je hoorde de Red Fox Chasers en het nummer Mississippi Sawyers. Komt uit het eind van de jaren 30. Ja, ouder heb ik ze niet in deze nacht. Klinkt anders dan is het volgende wat ik je laat horen toch wel weer relatief modern. Hoewel ja. het ook uit het begin van de jaren 60 is. Hier is Freddie Cannon. van de jaren zestig met Wayne Down Yanda in New Orleans. Een nummer dat in 1922 al werd gecomponeerd. Maar toen nog niet met het idee dat het een rock and roll hit zou worden. Dixieland Orkesten die hebben zich daar met name opgeworpen. En in Nederland heeft met name de Dutch Wing College Band zich daarmee bezig gehouden. Want die had het namelijk als tune voor het optreden van de Dutch Wing College Band begonnen. En beginnen neem ik aan. Ze altijd met uh, een hele korte versie van dat Way Down Yonder in New Orleans. En als je die Dutch Wing College Band wil gaan bekijken... ze treden eh, overmorgen op in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen... en een dag later in Terneuzen. De band die bestaat al sinds 1945, die Dutch Wing College bent, Maar neem van mij aan dat de mensen van het eerste uur... geen deel meer uitmaken van de huidige bezetting. Goed, eh, ik laat je een andere versie horen van... Eh, een Dixieland versie horen van eh, Way Down Yonder in New Orleans. Harry Connick... Ja, en toen drukte ik even op een verkeerd knoppie. En uh, dan krijg je ineens een heel ander nummer te horen. Dus, wat ga ik doen? Ik ga dat way down yonder van uh, Harry, kan ik weer eventjes opnieuw opzoeken. En dan moet het uh, <lacht> wel komen. Waarom krijg ik dat dan nou niet? <lacht> dat zijn allemaal van die... Oh, dan maak ik weer een tikfout. God maar, <lacht> Nou. Hey. Heb je dat ook wel eens? Dan moet je iets intikken, en dan, uh, ja, dan, dan krijg je inderdaad. Uh, dan tik je een lettertje te veel. Dan krijg je niet datgene wat je vraagt. Maar goed, wat ik nu dan gevraagd heb en aangekondigd, dat is dan uh, Harry Cannick. de excellente benadering van Way Down Yonder in New Orleans. En deze was van Harry Connick, die dat opnam in 1992. Harry Connick zelf achter de vleugel. Het leukste uit Spijkers met koppen van afgelopen zaterdag. Straks, dat wil zeggen over zijn... 10, 15 minuten, dan hoor je de column van Wim Daniels. Er is ook nog cabaret met onder andere Dolph Jansen. Maar ik laat je eerst even luisteren naar een andere columnist... die afgelopen zaterdag een column uitsprak in Spijkers met Koppen. En dat was namelijk Martijn Koning. Goedemiddag, dames en heren. I have a dream. Ik was deze hele week uh, ziek en het heerst. Ik had hoofdpijn, keelpijn, spierpijn, maar vooral hele hoge koorts. En het ergste van koorts is dat je er zo verschrikkelijk slecht door gaat slapen. Je ligt maar heen en weer te woelen en te draaien. En dan heb je het ijskoud en dan weer bloedwarm. En als je dan eventjes slaapt, dan droom je van die ontzettende bizarre en heftige dromen. Zo bizar en heftig dat ik ze voor jullie heb opgeschreven. Maandag droomde ik dat ik zwanger was en op het punt stond te bevallen. Ik lag op een spierwit ziekenhuisbed met een enorme kloppende buik. Minister Plasterk hield mijn hand vast. Hij at een moreel appeltje en beloofde plechtig het kind goed op te zullen voeden. Ik kreeg spontaan hevige weeën. De dokter kwam binnen. Het was Jansse Steur, maar niet helemaal. Hij had het bovenlichaam van Chantal Jansen en het onderlichaam van een vis. Jansse Steur spartelde naar mijn bed en drukte met zijn handen op mijn buik. Binnen vijf seconden knalde er niet één, maar twee baby's uit mijn navel. Een tweeling, gilde ik. Minister Plasterk smeet zijn inmiddels morele klokhuis tegen de muur en riep... respect, we noemen ze Dennis en Valerio... Balend in het zweet schrok ik wakker. Dinsdag droomde ik dat ik een gigantische goudklomp had gevonden... tijdens het backpacken door Australië. Vol trots liet ik de goudklomp zien aan mijn vriendin Helene van Rooyen. Helene en ik waren een stelletje sinds haar man Ton haar had verlaten... voor een twintig jaar jonge heroïnehoertje van de Theemsweg. Zullen we hier samen een huis van kopen in Australië, Helene? Nee, klonk het vinnig. Helene gaf me een knietje, pakte de goudklomp af... stak een Dijsselbloem in de haar en vertrok naar Brussel. Haar tijd was nu gekomen en ik kon doodvallen, beet ze me nog liefdeloos toe. Een gevoel van gewichtsloosheid, gevolg... Door een harde klap. Ik deed mijn ogen open en lag maakt op de grond naast mijn bed. In de droom van woensdag was ik een rajonhoofd met elf stedenkoorts. Samen met 21 andere rajonhoofden stond ik op een ijsbaan ergens in Friesland. Ze waren allemaal boos op mij. Er lag te veel sneeuw op de baan en ik moest zorgen dat het werd weggeveegd. Ik belde een werkloze piloot en die kwam toen met de helikopter de sneeuw wegvegen. Maar hij vloog veel te laag. Pas op, bukken, riep ik nog tegen de andere rajonhoofden. Maar ze verstonden me niet omdat ik geen Fries sprak. Binnen de kortste keren lag de ijsbaan bezaaid met 21 onthoofde rayonhoofden. De helikopters vloog tegen het ijs Pletter. Een toegesnelde agent gaf hem een boete van een half miljoen euro. Hij vond die boete veel te hoog. Rillend van de kou schrok ik wakker. De droom van donderdag sloeg echt alles. Ik zat in de trein met Badder Harry. Badder was reinig, want hij had last van knokkelkoorts. We waren op weg naar Sylvie en Rafael van de Vaart om te vragen of ze nu wel of niet uit elkaar waren. Of ze alsjeblieft een beetje duidelijkheid konden geven, zodat de rest van de mensen ook weer door konden gaan met hun leven. De reis schoot niet op. We stonden st stil vlak voor het station Rotterdam Centraal... omdat de trein anders twee minuten te vroeg zou aankomen. Op het bankje naast ons zaten twee Vira-treinen rustig de krant te lezen. Die moesten ook dezelfde kant op en hadden geen haast. Tegenover ons zat Tante S met in haar schoot een jankende Lance Armstrong. Ze wiegde de kleine Lance van hopen en weer... maar Lance begon steeds harder te janken... en om hem te kalmeren stak Tante S allemaal speentjes in zijn aderen. Het mocht niet baten. Lance krijste inmiddels als een speenvarken. Baller tilde hem op, stopte hem in zijn box... en Lance gaf geen kick meer. Geachte reizigers schalde het nu door de coupés. In verband met het, in verband met het barre horrorwinterweer winterweer zal de NS per direct minder treinen inzetten. Waaronder deze. Deze trein zal nu ophouden te bestaan. Denkt u bij het verlaten van de werkelijkheid aan uw bagage en vergeet niet uit te checken. Ik schrok wakker en ik merkte dat ik in de behaarde armen lag van Leon de Winter. Hij drukte zijn natte lippen teder op mijn gloeiend hete voorhoofd en zei, rustig maar schatje, niet bang zijn. Je droomt nog steeds. Toen schrok ik echt wakker. Wat een week. Vannacht droomde ik dat ik bij spijkers met kop in de uitzending zat, een slechte woordgrap maakte en tot de volgende keer zei. Ik hoop dat ik snel weer beter ben. I have a dreamliner. Tot de volgende keer. De katholieke kerk heeft steeds minder kostgangers. Kindermisbruiksschandalen van twee jaar geleden. Anti-homo-uitspraken van de pauzes afgelopen kerst. Zeven mensen haken af bij de Rooms-Katholieke kerk. Maar het schijnt nogal lastig te zijn om je uit te schrijven bij zo'n kerk. Belooft de kerk wat aan te gaan doen. Dus wij gaan even bellen met het hoofdkantoor van de katholieke kerk... om te vragen hoe het precies zit met dat uitschrijven. Dit gesprek kost 1,50 euro per minuut. Plus de kosten van uw mobiele telefoon. En dan bedoel ik wat u voor uw telefoon betaald heeft... ...in de winkel. Voor uw toestel dus. Die kosten. Wij verbinden u nu door. Goedemiddag. Welkom bij de Kato-lijn. De informatielijn van de katholieke kerk. Bent u al lid van de katholieke kerk? Toets dan één. Bent u geen lid van de katholieke kerk? Toets dan twee. Twee. Wij laten u nu een keuzemenu horen. Toets één om lid te worden van de katholieke kerk. Ja? Wij hebben geen keus van u ontvangen. Nee. Wij laten u nogmaals het keuze u horen. Toets 1 om lid te worden van de katholieke kerk. Nou, dan moet dat maar even... Ja. Dank u wel. U bent nu lid van de katholieke kerk. <lacht> Gefeliciteerd. Toets 1 als u iemand anders lid wil maken van de katholieke kerk. Nee, nee, nee. Toets 2, als u geld wilt bijdragen aan nee, de nee, kerk. nee, nee, nee, nee, nee, Voor een biecht aan een van onze medewerkers, toets 3. Voor de hostiebezorglijn, toets 4. Nee, nee, nee. Voor uw huidige status aangaande het wel of niet in de hemel komen, toets 5. Bent u homoseksueel, toets 666. <lacht> Ik wil me uitschrijven. Om u uit te schrijven bij de katholieke kerk, toets 7, 8, 3. 0, 3, 8, 7, 9, 3, 6, 4, 0, hekje, hekje 4. 0. 0. 6. Stemetje. Kom op nou. Wilt u een medewerker aan de lijn? Blijf dan aan de lijn. Nou, doen we dat. Alle medewerkers zijn momenteel in gesprek. Om het wachten wat aangenamer te maken, laten wij nu een pauze horen. Goedemiddag, hallo, Katoelijn met Edwin. <laughs> Waarmee kan ik u bediend zijn? Ik wil me graag uitschrijven, en ik had kerk. Dat kan, wat is uw lidnummer? De, ik heb geen lidnummer. Nou, dan wordt het wel heel lastig, meneer. Ik zal even kijken wat ik kan doen. Uh, uw naam is? Janssen. Dolf Janssen. Dolf Janssen. Ja hoor, ik heb u gevonden in het systeem. Waarom wilt u zich uitschrijven als ik vragen mag? Ik geloof niet in God. Dat is heel jammer, meneer. Mag ik u toch een mooie aanbieding doen? <laughs> een aanbieding? Ik mag u voor maar 30 euro per maand lidmaatschap aanbieden... plus een geheel verzorgde mis met een onbeperkt hostie-arrangement. Heeft u daar interesse in? Nee, wil ik niet. Goed, meneer. Er is een opzegtermijn van 8 jaar. Dus het einde van uw lidmaatschap is vastgesteld op 19 januari 2021. Dan wil ik u wijzen op de gevolgen van uw uitschrijving. Ja, ja. U bent zich ervan bewust dat u op deze manier Christus en zijn kerk afwijst? Ja, weet ik. En dat u na uw dood eeuwig zult branden in de hel? Ja, weet ik ook. Ben ik uitgeschreven nu? U hoeft alleen nog maar even bij uw plaatselijke kerk langs te gaan. Oké, okay, dat is het. Ja. Vergeet u niet een kopie van uw paspoort en een panda-oog mee te nemen? Een <lacht> panda-oog? Hoe kom ik aan een panda-oog? Ja, daar kan ik u laatst mee niet mee helpen. Uh, heeft u verder nog vragen? Nee. Heel goed. Ik moet u nu even vragen, hoe tevreden bent u over de geboden hulp? A. Heel erg tevreden. B. Super tevreden. Of C. Zeer tevreden. Ja, stop ermee. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil nu je baas spreken. Nee, maar... Nee, nu. Oké, okay. oké. Okay. Ik, ik verbind u door met de baas. komt u hoor. Bedankt voor het wachten. God is op dit moment bezet. Er zijn nog 6 miljard wachtende voor u. De wachttijd bedraagt uw hele leven. I'm move on. Onze minister van Buitenlandse Zaken noemt Mali, Mali. Hij spreekt er momenteel herhaaldelijk over, over Mali. Timmermans beheerst wel zijn twintig vreemde talen... waarvan de helft perfect, waaronder Frans. In Frankrijk, waarvan Mali vroeger een kolonie was... zeggen ze ook Mali. Dus Timmermans spreekt Mali op zijn Frans uit als Mali. Maar waarom? oud Henny Hennie Kuiper in 1977 tweede in de Tour de France... naar Bernard Tevenin, die later min of meer heeft toegegeven... destijds doping te hebben gebruikt. Henny Kuiper dus, in feite in 1977 de winnaar van de Tour de France... tenzij hij zelf ook nog ooit toegeeft toen doping te hebben gebruikt. Maar Kuiper dus werd in Frankrijk altijd Kuiper genoemd, Annie Kuiper. Dat zou Fr Frans Timmermans toch ook, ook niet zeggen... als je het over Kuiper heeft, Kuiper. Want dan kun je ook wel pantalon, content, pardon en parapluie zeggen. En als je het over de Friese rayonhoofd hebt, les têtes de rayon. Wat Frans Timmermans beslist ook iets zal doen... als hij binnenkort op een van zijn buitenlandse reizen Friesland aandoet. Maar, de, maar waarom dan wel Mali? Ik heb ze allemaal opgezocht. Alle woorden die we in het Nederlands gebruiken, die uit vier letters bestaan... en die de volgorde medeklinker, klinker, medeklinker, mede -klinker, klinker hebben... zoals in Mali, waarvan de slotklinker net als in Mali een i is. Woorden die nog een E achter de I krijgen, zoals Sopi van Koek en Sopi, heb ik niet meegeteld en ook Syrië niet, dat bovendien de uitspraak Syrië heeft. Een uitspraak die natuurlijk niet meer op Mali lijkt... behalve dan dat er in beide landen oorlog is... waarbij Syrië de pech heeft dat het geen vroegere kolonie van Frankrijk is... waardoor niemand de vinger naar dat land uitsteekt. En zo blijkt nu dat het toch nog zin heeft gehad een kolonie te zijn geweest. Identiek aan Mali is het woord Bami. Donderdag had ik daar trekking. Ik ging naar een afhaal Chinees... maar bestelde in navolging van Frans Timmermans uitspraak Bami. Maar ze, maar ze gaven me foei hai mee naar huis. Wat ik opvatte als foei jongens, scheer je weg. Een terechtwijzing vanwege mijn rare uitspraak Bami. Na Bami bleef ik in de woordenboeken haken bij Buxi... Mij onbekend hoort dat een combinatie bleek te zijn van bus en taxi. Een buxi is een lijntaxi die zeker niet de uitspraak buxi heeft. Zoals een taxi hier ook geen taxi is. Al zie ik er Frans Timmermans wel vooraan dat hij op het station van Den Haag roept... Fiet, fiet, taxi! Waardoor sommigen zullen gaan denken dat de fiets van Frans gestolen is. Dan zijn er de maandnamen juni en juli... die ook dezelfde vorm hebben als Mali. Maar ik hoor nooit iemand juni en juli zeggen. Ja, wel Julie, maar dan als een mooie meisjesnaam... Julie, mon amour, tu veux danser? Kaki dan misschien. Kan dat een Frans Timmermans uitspraak krijgen? Kaki is een aanduiding voor een bepaald soort uniform. Maar als je kaki op zijn Timmermans uitspraak krijg je kaki. En dat zeggen ze in een piepkleid dorp in Dagestan... als een klein kind zijn katoenen luiervol heeft gepoept. Kaki. En ook met woorden als kiwi, mini, ordi en poli... wil het maar niet lukken om zoiets als maliet te krijgen. In het Nederlands leggen we de klemtoon bij zulke woorden... Eenmaal niet gemakkelijk op de laatste lettergreep. Met veni, vidi, vici heb je zelfs drie op een rij... waarbij dat niet gebeurt. Als je daarvan veni, vidi, vici maakt... gelooft echt niet meer, meer dat je kwam, zag en ook nog eens een keer overwon. En dan noem ik hier ook nog yeti en yogi. Een yeti is een sneeuwmonster waarvan je in feite alleen maar... de gigantische voetafdrukken in de sneeuw vindt. Zoiets als de krantenbezorger begint deze week. Een yogi is behalve een beer ook iemand die aan yoga doet. Maar niemand zegt yogi of yeti. In feite is er maar één woord... Nou ja, natuurlijk weet ik ook wat er nog enkele andere woorden zijn... maar in feite is er echt maar één woord dat qua accentlegging vergelijkbaar is... met het bizarre malie van onze minister van Buitenlandse Zaken. En dat is fini. De conclusie is dan ook duidelijk. Frans Timmermans heeft weinig vertrouwen in een goede afloop daar in Mali. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway?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 Dus het leukste uit. met koppen met de Columns van Martijn Koning en Wim Daniels. En dan was ik nog het cabaret met Dolph Jansen. Tot aan het nieuws: De Vier met Ben Howard. My, my cold child, Tell me how you feel. Just a blade in the grass. spoke the Oh my my.